7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een 43-jarige Hells Angel van de afdeling Haarlem... is veroordeeld tot 8 jaar cel voor het plegen van een aanslag met een handgranaat. Die was in april met ijzerdraad vastgemaakt onder een auto... en ontplofte toen de auto wegreed. De bestuurder overleefde de aanslag. De man had ruzie met de Hells Angel... omdat hij eerder een relatie had met zijn vriendin. Het beoogde slachtoffer had de Hells Angel al eens een kopstoot gegeven... en een paar keer zijn ruiten ingegooid. Het is nog niet bekend of het Openbaar Ministerie in beroep gaat... tegen de straf van acht jaar. Justitie had namelijk tien jaar geëist. In supersnelrechtszaken in Utrecht en Den Haag... heeft de rechter opnieuw in de meeste gevallen mildere straffen opgelegd... dan het OM had geëist. Alleen in Rotterdam, waar vandaag twee zaken waren... werden de eisen van het OM overgenomen. Politievakbond ACP is kritisch over de lagere straffen die zijn opgelegd. Volgens de bond moesten agenten rennen voor hun leven... Bij een zelfmoordaanslag in de Iraakse stad Moussaïb, 60 kilometer ten zuiden van Bagdad, zijn zeker twintig doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag met een autobom was op het moment dat er veel mensen bijeen waren voor een shiïtisch feest. De pelgrims waren op de terugweg van de heilige stad Kerbala. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Irak is nog niet opgeëist. De populairste bestemming voor gebruikte auto's uit Nederland is Libië. Een paar jaar geleden gingen de occasions vooral naar Oost-Europa... maar de export verschuift naar Afrika. Dat zegt brancheonderzoeker VWE. Van alle gebruikte auto's die naar het buitenland gingen... werd bijna 20 in Libië verkocht, 14 in Polen... en bijna 11 in Duitsland. De meest verkochte occasion was de Volkswagen Golf. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en zo nu en dan regen. Morgen verandert er weinig, net als vandaag kans op motregen... en een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ANEB Verkeersinformatie. Staan nog een paar korte files op de A10 West naar Zaanstad. Voor de Koentenoel 2 kilometer. Er was daar een aanrijding, maar de weg is vrij. A20 vanuit Gouda naar Rotterdam. Bij Rotterdam-Prins Alexander 2 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Hallo, hier Tom de Ridder van MKB Brandstof. Het nieuwe jaar is begonnen. Voor veel mensen de tijd voor goede voornemens.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kenstof. Dames en heren, goedenavond. Je hebt beroemde concertzalen als Carnegie Hall in New York, de Royal Albert Hall in Londen, maar nergens ter wereld is de akoestiek zo fenomenaal als in het Concertgebouw in Amsterdam, dat 125 jaar bestaat, en dat gaan ze vieren met muziek. Ja, veel muziek, al draait ze in de jaren 20 hun hand ook niet om voor een fijn bok,schala. Hier is directeur Simon Reining. Uw presentator is Frank van der Linden. Veel liefhebbers van klassieke muziek en veel medewerkers... schuinstreep personeelsleden van het Concertgebouw zeggen... iemand als André Rieu hoort niet thuis in de tempel... die Concertgebouw Amsterdam heet. En Simon Reynink, die eloquente, erudite dames en heren... hebben natuurlijk groot gelijk. Denk ik niet. Niet? We hebben in onze traditie dat eigenlijk bijna alles bij ons optreedt. We het net al in de aankondiging zelfs. We hebben zelfs bokswedstrijden gehad. Dus uh, het is zeker niet zo dat we bepaalde dingen niet doen. Onze missie luidt dat we een verrijkende ervaring willen bieden aan mensen. Middels muziek die zoveel mogelijk profiteert van de kwaliteit van de zalen. En dat is heel breed. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, dat is, uh, wat, dus eigenlijk wat we om oh, muzikale redenen niet doen is heel zwaar versterkte muziek, want dat klinkt bij ons gewoon minder goed. Ja, laten we zeggen, de hoe hè, in, in, in zijn meest toonaangevende, letter, ja. toonaangevende periode... nou nee, maar André Rieu dus, nou ja. Dat zou prima kunnen. Uh, ik, ik stel die vraag natuurlijk omdat dit heel representatief is... voor de manier uh, waarop uh, je tegen dat concertgebouw aankijkt. Hè. Het is geen tempel. We hebben het tot een tempel zonder drempel uh, omgedoopt... een aantal jaar geleden, want wij vinden dat het aan de ene kant wel een tempel van muziek is, heel bijzonder. Het hoogst haalbare wat de muziek te bieden heeft, klinkt bij ons. Maar tegelijkertijd willen we niet exclusief zijn... voor die mensen die om wat voor reden denken van... het is alleen voor mij, maar we willen er voor zoveel mogelijk mensen zijn. En dat is ongelooflijk belangrijk. Kun je je voorstellen dat mensen die jou binnen zagen gekomen, die Draufkenger, die recht had gestudeerd en in boeken had gezeten en zo... commercieel denkende man, dat ze gruwden? Ik weet het niet. Ik weet niet of ze mij kenden van tevoren. Dus ik weet niet of ze daar een opvatting. Maar hadden. alleen al het imago was voldoende voor sommigen. Wat ik me kan herinneren uit de pers toen ik uh, aantrad, uh, dat ik vooral een grote onbekende was mm -hmm. en dat men natuurlijk heel nieuwsgierig was. Want wie gaat toch vooral Martijn Sanders opvolgen? Dat is natuurlijk een De icon. olifant. Ja. En uh, terecht overigens. En uh, ja, dan, uh, veel mensen zeiden mij ook van god... het is nogal een moeilijke klus om Martijn Sanders op te volgen... terwijl ik zei, nou ja, volgens mij ben ik niet benoemd tot opvolger van Martijn Sanders... maar tot directeur van het contractgebouw. <laughs> ja. En als je mij wil, krijg je mij. En laten we maar zien hoe het gaat. Ja. We en zijn en dat, inmiddels weer bijna zeven jaar verder. Ja, en dat zegt de man die even een paar miljoen binnenhaalt bij de Deutsche Bank... als sponsorgeld en zo, in tijden dat dat allemaal uh, ja, niet weggelegd is voor anderen. Nou, hoe dat werkt en hoe dat kan... daar hebben we nog een minuut of vijftig voor in kunststof van de NTR op radio over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Ik zeg er even bij dat we jijen en jouwen omdat we elkaar al enige tijd ja. kennen. Nou, ook met elkaar gewerkt hebben. Daar is een tegel. Aan het eind van de uitzending mag er ja. een wijsheid of een fijne notenbalk op komen te staan. www.radiokunsthof.nl voor uw reacties. Ga dan even naar het gastenboek. Of hashtag radiokunsthof als u wilt twitteren. Um, Simon Rijn, ik, ik, ik vroeg via de mail uh, gisteren. Uh, of je drie muziekstukken wilde uitzoeken die je associeert met vreugde... en drie die je associeert met uh, verdriet. En je mailde heel keurig een lijstje door. En Volgens mij mailde je het vannacht nog. Vannacht was het, nou ja, goed. Half drie zal het geweest zijn. En je, en je vermelde er uh, niet bij uh, waarom dat muziekstuk... in de een of de andere categorie uh, viel. En ja. ik dacht, weet je wat... Daar laat ik het bij, want dat is des te leuker. Ja, dat dacht ik ook. Uh, dus laten wij uh, beginnen met uh, het uh, hoogst verantwoorden. Uh, ja, dat is Utrecht, waar ik geboren ben. Ja, ik uh, ben niet overigens geboren in Utrecht, maar wel getogen voor een heel groot deel. En Op een gegeven moment kreeg ik een jaar of 25 geleden denk ik een, een LP van de Camaro's. Dat is een lokale band. Ik heb die LP al twintig jaar of langer niet meer gehoord. En er zit een ongelooflijk geestig liedje terug. Uh, ja, er zit een liedje op waar uh, iemand de lof over Utrecht. Uh, ja, nou, hadden wij gedacht, in het plat Utrecht. Nou hadden wij gedacht, dan gaat Simon gewoon even half zingen citeren? Ik uh, probeer het. Ik, ik zou het uh, moeilijk kunnen, maar er zitten een paar geestige zinnen in. En die luisteren ongeveer als volgt: Wat is er mooie aan een mooie, mooie Mergelgrot? Wat is er mooie aan een mooie, als een mooie muide slot? Maar het is er mooier als het mooie Noordzeestrand. Maar het is er mooier dan ons eigen arme land. En dan komt het prachtige fijn. Ja, dat is Utrecht, waar ik geboren ben. Die mooie stad die ik vanaf mijn jongste jeugd al ken. Zie ik de toren van de dom van veraf staan. Dan denk ik, Utrecht staat voor mij steeds bovenop. Ja, ja, ja, chapeau. Ja, heel, dat, heel mooi. En ja. dat liedje dat heeft in mijn studententijd zo ongelooflijk veel plezier veroorzaakt. Ik speelde in een orkest En dat liedje speelde dan ook te pas en te onpas op momenten van grote vreugde. En, ja. Dat heeft veel plezier veroorzaakt. Ja, maar, en nog steeds. Uh, ja. ja, we hebben ook nog ja, wel iets leuks. Een beetje zo. We hebben zelf ook wat gerommeld, natuurlijk. Misschien even. Pim 305 51 priks. Zeg je dat iets? Nou, ja, dat, dat klinkt zo. Wat horen we? te Dat is het, uh, het. Zeg maar de tune van Tsigane. Het Zigeunen, studenten Zigeunen orkest waar ik eh, jaren in heb gespeeld. Het orkest bestaat sinds 1910 en bestaat nog steeds. En dit is altijd de openingstune en de slottune. Dus als we beginnen met een, met een optreden, dan begint het altijd hiermee. En het eindigt ook altijd. En wat hiermee. speelde je zelf? Ik speelde zelf altviool. Ja. En die titel? Pim 351 Priks? Zo heet dat nummer. Ik weet niet waar je dat vandaan haalt. Ik, ik, ik vermoed dat ik nu het hoor zeggen... Dat Pim is denk uh, Pim Ferguson was volgens mij een, is een van de oude uh, leden van het uh, gezelschap. En ik vermoed dat hij het aantal priks, dus aantal, als je, uh, in de heb je een bas. Die speelt zeg maar de hoem en de altviolist wil dan de chak de hoemchak mm -hmm. en, en die chak wordt ook wel de prik genoemd, naprikken. En ik denk dat deze meneer Pim het aantal prikken heeft geteld. Oh mooi. oh, mooi. Ik vermoed het dat het is. Je grootvader, uh, we gaan nu even helemaal de prehistorie in, uh, was een, een opmerkelijke man als het om muziek gaat. Hè? Wat, uh, wat had hij voor uh, reputatie? Ik weet niet precies wat voor reputatie hij had, maar hij had wel een ongelooflijke uh, belangrijke rol in het kunstleven uh, van rond de oorlog. En uh, met name na de oorlog was natuurlijk het land uh, helemaal in puin. En er was een enorme honger naar cultuur. En met name naar internationale topkunst, uh, podiumkunsten. En dat heeft ertoe geleid dat hij uh, was ambtenaar, hoogambtenaar... op het toenmalige ministerie van OKMW, Onderwijs, Kunst en Wetenschappen. Directeur-generaal, later zelfs nog een tijdje, secretaris-generaal. En heel belangrijk is geweest dat hij samen met uh, Frank Diamant toen... De, het Holland Festival heeft opgericht en is toen de eerste voorzitter jarenlang van het Holland Festival ja. geweest. En dat kennen we natuurlijk nog. Hè? Elke zomer woedt dat ja. met een keur aan topartiesten. De beste dingen wereldwijd in Nederland uitgevoerd door de allerbeste ja. in dat vak. En jouw grootvader is daar dus de grondlegger van geweest. Nou, mede. Het Diamant en hij samen hebben het, uh, hebben het echt gestart. En uh, ik ben er wel eens jaloers op om, om te na te denken hoe, over hoe ongelooflijk. Uh, bijzonder het was destijds dat in die culturele woestijn na die oorlog, die honger naar cultuur, dat al die toporkesten, topsolisten van Schwarzkopf, Callas, uh, noem maar op, he, dat ging echt letterlijk de pers weken van tevoren al ja. overschrijven als die grootheden naar Nederland kwamen. Fantastisch moet ja. dat zijn. Ja. En jouw vader, uh, wat had hij, uh, jouw moeder, wat had zij met muziek? Mijn moeder heeft, of had in ieder geval wat minder met muziek. Zij is vooral beeldende kunst. Hij is beeldend kunstenaar, heeft kunstacademie gedaan... en schilderd en veel in beeldhouder. En mijn vader is architectuurhistoricus... en komt natuurlijk uit het nest van zijn vader. Dus heeft natuurlijk ook heel veel van huis uit meegekregen. Vooral muziek, podiumkunsten. En later in de jaren 50 is hij kunstgeschiedenis gaan studeren... nadat hij eerst rechten had gedaan. Ja, ja, ja. Dat zit in de familie dus. Nou, um... Ik ben opgehouden naar de rechten. <laughs> ja, okay. Maar goed, wel in een kunsthoek beland. Uh, hij sleepte je mee naar allerlei concerten. Waar ben je zo al met hem geweest in je jeugdjaren? Uh, vooral heel veel naar concerten in het Concertgebouw. Uh, van jongs af aan naar de Zondagmiddagserie van het uh, toen nog Concertgebouw Orkest. Ik ben heel veel mee geweest naar het Festival Oude Muziek. Uh, dat is in Utrecht en dat bestaat sinds de jaren tachtig. Daar heb ik ook mijn Mijn Liefde voor de Oude Muziek opgedaan. Soms net drie concerten op een dag. Is een korte periode van ongeveer tien dagen. Echt ieder jaar een groot feest. Um, en ook veel in het Holland Festival natuurlijk gezien. Toch een beetje met de paplepel uh, ingegd. Maar ook wel, geloof ik, naar nou, Wagner naar Bayreuth in Duitsland. Ik ben ook naar twee opera's. De uh, Parsifal en Lohengrin heb ik uh, in Bayreuth in, uh, gegeven mee mogen maken. Zeer, zeer bijzonder. En, en was dat dan iets wat jouw liefde had... of was dat een soort van education permanent... die jouw vader je op die manier gaf? Ja, het was soms het een, soms het ander. Uh, wat je niet kent, uh, is mooi om dan toch te leren kennen. Ik had op dat moment weinig met Wagner. En het is ongelooflijk dat als je dan een keer daarmee wordt geconfronteerd... dat je dan ook meteen daar mag meemaken, in het Verspielhaus. Dat is ongelooflijk. Dat zal ik nooit vergeten. Ja. En, en, en, en wat maakte dan dat je op den duur viel voor Wagner? Die alleen al omdat hij fout zou zijn geweest... Hitler, enfin het verhaal is bekend, niet te pruimen zou zijn. Ik weet niet of ik een enorme Wagner-fan ben. Ik vind het wel ongelofelijke muziek. Iedere keer als ik dan weer naar die muziek luister... dan ben ik weer verbaasd over de grote kwaliteit en de inventiviteit. En ja, het sleep je toch onherroepelijk mee... Maar er zit natuurlijk ook een zekere gezwollen kant aan. Uh, en je weet natuurlijk ook, ook de, de tijd waarin hij leefde. en toch het, uh, het grote ego dat hij had. maakte het tot niet altijd een primair sympathieke man. Nee. Maar de muziek blijft toch altijd weer ongelooflijk. Ik zat laatst keer in de auto. en toen hoorde ik de, de, de ouverture van Tannhäuser. Ja, en als je dan die Sally hoort inzetten. dan op een, een gegeven moment denk je: hoe is het toch mogelijk dat iemand zoiets kan bedenken. Ja, ik, ik herinner me een BBC-serie van Stephen Fry, uh, die, die uh, ging onderzoeken als Wagner liefhebber, hoe kan het nou dat ik zoveel van muziek hou, die is... Ja, gebruikt door Hitler eigenlijk om, om, om iets ja, te toon zetten waar we niet eens aan herinneren dat kon waar ik natuurlijk eigenlijk. niet helpen. Hij nee. kon natuurlijk niet weten wat er met Zo zijn situatie tijd. zou gebeuren. Dus dat kun je hem niet kwalijk nemen. En eh, wat natuurlijk vooral is aangevreven is natuurlijk het antisemitisme wat toen eh, ja, overal in Duitsland eh, ja, rondwoede. Maar waar hij wel heel rondborstig voor uitkwam. Ja, aan de andere kant weet ik nog uit die tijd, eh, dat toen ik naar Bayreuth ging, toen heb ik er me wat meer in verdiept. Uh, dat hij toch ook een aantal belangrijke muzici en vrienden had. die wel degelijk joods waren. Ja. Dus ja, het lag allemaal wat, wat minder zwart-wit, denk ik. dan het uh, in die vreselijke oorlog is geworden. Ja. Wat niet uh, wil zeggen dat, dat ik het daarmee wil verkopen. Nee, ik hoor. begrijp wat je zegt. Uh, dat is dus wat je meekreeg. Uh, meekreeg van, van, van je ouders. Uh, liefde, liefde voor muziek. Uh, niettemin ging je rechten studeren. terwijl je eigenlijk boer wilde worden. Ja, misschien een beetje een wonderlijke samenloop. maar ik ben. Naast het Utrechtse ben ik ook opgegroeid op een mooi landgoed, in uh, landgoed Linschoten. En van kinds af aan, ik denk zo vanaf mijn achtste, ging ik zoals om vijf uur naar die boeren. Tot half elf s'avonds. Liefst zeven dagen in de week, maar op zondag mocht niet. Want het was rustig, dus zes dagen per week. En het boerenvak en ook het landschap, de natuur, was en is nog steeds een grote liefde voor mij. En in die tijd dacht ik, nou, ik wil gewoon boer worden. Maar later ontdekte ik, gaande de middelbare school, dat ik toch best redelijk kon leren... En uh, toen ben ik toch eens wat verder gaan kijken dan alleen het boerenbedrijf. En dat is een fout. Weet ja, ik. dat is een fout. Dat, is jou, dat ja, zijn jouw nee, woorden? Nee, dat zijn, zijn niet mijn woorden. Dat, is, dat heeft John Elliot Gardner... Uh, die doet het beide. Die de doet het beide. eloquente uh, dirigent uh, die ik ooit mocht ondervragen me vertelde. Hij zei, ik kan het iedereen van harte aanbevelen, je moet met je poot in de klei staan ja. aan de ene kant van je leven en aan de andere kant uh, die hoogstaande dingen doen. Dus je hebt toch een afslag gemist volgens Johnny? Nee, want ik heb nog steeds. Ik, ik spreek overigens regelmatig met hem hierover als hij bij ons in huis is, want hij is ook boer uh, naast zijn uh, ja. baan als dirigent. Uh, ik ben gezegend met het feit dat ik naast mijn mooie baan in Amsterdam ook voorzitter ben geworden inmiddels van het landgoed Linschoten. Dus wel degelijk heel vaak met mijn poten in de klei okay. uh, sta en dus bij de groep langsgaan. Ja. Maar je wilde weten waarom ik rechten ja, ben gaan zeker. Dat zeker. was de vraag. Ja. En dat was omdat in die tijd eh, het milieurecht heel erg in opkomst was. Die kali arresten dus de vervuilde Rijn... dat was echt een, een hot topic op dat moment. En toen dacht ik, god, dat is eigenlijk ook een hele interessante manier... om wat op een meer intellectuele manier eh, een bijdrage te leveren... aan toch in standhouding van ons ecosysteem, van onze wereld. Want dat er iets goed-fout zat in die periode, dat was zonder klaar... maar wat moest eraan gedaan worden? Zo kruisten dat elkaar dus. Ja. dus. ja. En Linschoten is altijd in mijn merg gebleven... Tot op de dag van vandaag. Ja. Um, nou, is jouw broer ook muzikoloog geworden. Ja. Uh, een nicht, geloof ik, van je vader is uh, lerares geweest. Ja, Sabine van, van Wely. Ja, ja grootpedagoog. Een grootpedagoog. Dus het is echt wel iets wat uh, in jullie bloed zit. En. Ik heb me laten influisteren, maar misschien is dat weer zo'n vage zucht. Dat je bij Paco Pena gitaarles zou nee, hebben gehad. Ik geloof dat dat. Uh, dat is een keer, ik denk dat, me, dat, ik geloof dat mijn broertje een keer fout geciteerd is in een krant. Ik ben bij Eduardo Falou. dat is een Argentijnse uh, gitarist. In maar ook geen kinderachtige 80, jongen. Geen kinderachtige jongen. De, heb ik hier een masterclass gevolgd in Castres in Zuid-Frankrijk. En mijn uh, gitaarleraar, een geweldige man, Ad Roymans. dat is, iemand die echt, dat is een van de betekenisgevende uh, figuren in mijn leven geweest. Die heeft me op een gegeven moment het zelfvertrouwen gegeven... en op het spoor gezet van de gitaar. Van, joh, uh, kijk er eens wat meer naar en uh, je kunt een end komen. En toen heeft hij me na een jaar of twee dat hij mij les had gegeven... heeft hij me meegenomen naar Castres en zijn we samen naar naartoe gegaan. En ik... wat miste je om echt de topper te worden? Ik denk toch een bazaal talent, echt een supertalent. En het is een lastig instrument. Hè. Als je violist bent, of altviolist... dan kun je snel aan het werken in een orkest of in een ensemble. Maar als solo-gitarist is het dun gezaaid. Mm. En daarbij komt ook nog dat het repertoire voor een, gitar, voor een gitarist vrij beperkt is. Dus dat was voor mij ook een reden om te zeggen... nou, om nou echt muzikus te worden... Uh, en bovendien had ik ook nog te veel andere dingen die ik leuk mm. vond en vind. Maar liefhebber wel. Liefhebber dat ja, daar nog steeds, dat, dat ja, nog steeds uh, een prachtig uh, instrument. En een liefhebber die het volgende uitkoos uh, bovenaan het lijstje van muziek, uh, die wordt geassocieerd met verdriet. We gaan eerst luisteren en daarna ligt Simon Reining... directeur van het concertgebouw, het toe. die ik mag toelichten. Dit is een uh, stuk van Josquin de Pre. Ik vertelde net al over mijn uh, grote liefde voor de oude muziek... die ik mee heb gekregen, met name door het Festival Oude Muziek in uh, Utrecht. En dit is een weergeloos stuk van hem, De, de Profundis Camavi. Een, een tekst die veel uh, op muziek werd uh, gezet. En uh, dit werd, is gezongen door het Hilliard-ensemble. Een fameus ensemble mm. in die, die periode... En, ja, het gaat over toch de algemeen menselijke ellende... waarin ja, bij, bij de mens zeg maar, vanuit het diepst van de put de heer aanroept. En dat betekent het ook letterlijk. En ik vind het zo weergaloos mooi, muziek. En zo weergaloos uitgevoerd. Prachtig. Doe, doe jij dat ook met die muzici mee? Dat aanroepen als je pijn hebt, als je verdriet hebt? Ik weet het niet. De muziek kan wel hoe iedereen natuurlijk een helende werking hebben. Het is toch een wonder. We weten eigenlijk nog steeds niet wat het nou precies is. Wat maakt dat je ontroerd raakt door muziek? Soms is een kleine drieklank goed geplaatst in een werk... al voldoende om, om, om de dam te doen breken ja. en je in tranen te doen uitbarsten... of een plek te geven aan je verdriet of je vreugde. Ik vind het zo mooi dat het nog steeds een mysterie is. Maar ik, ik kan me bijvoorbeeld herinneren... uit de tijd dat ik scheide, een jaar of 15 of 17 geleden... dat ik geen muziek kon velen. Want als het vrolijke muziek was, dacht ik... ja, hallo, ik ben niet vrolijk. Ja. En als ik verdrietige muziek hoorde, dacht ik... nou nee, ik ben al verdrietig. Ik kon niet geloven, maar ik kon amper muziek velen. Ja, dan is het misschien te veel. Maar ja, ik ben een tot nu toe zeer gezegend mens. Ik heb... Niet in mijn hele directe omgeving een heel groot verdriet hoeven meemaken. Zoals het verlies van een familielid, vader, moeder of broer, zus. Of een kind nog veel erger. Of een scheiding die traumatisch was. Dat is mij gelukkig bespaard gebleven. Maar ja, toch, je, je, je kunt je natuurlijk wel verplaatsen in, in, het, in het leed van anderen. Of ja, je hebt ook wel eens een mindere dag. En dan kan muziek ja, toch ook wel weer helpen. Dat je, ja, als je toch niet goed in je vel zit, om dat, dat een plek te geven. Ik weet niet hoe ik het precies zou moeten ja, duiden. Maar ja, zo mogen we het niet meer zeggen, natuurlijk eigenlijk maar ja. <laughs> toch maar even dan. Hey, ik krijg trouwens een erg leuk mailtje binnen... van een uh, luisteraar, Hans Skipintro, als ik het goed uitspreek. Zegt, de hoe hebben we wel zeker gespeeld in het concertgebouw. Snoeihard, ik heb er nog de piep van in mijn oren. <laughs> ik heb toch ook niet ontkend. <laughs> toch niet ontkend dat ze ook hebben gespeeld. Nee. Het stukwerk kwam van de muren. Ja. Ik heb mensen gesproken die erbij waren. Oké, okay, ja. maar dat niet meer, vind je? Dat moet, dat, daar is een grens. Ik zou het ongelooflijk leuk vinden... Als, stel dat die hoenels zou bestaan in de volledige bezetting... als we weer zouden terugkomen, Ik zou het meteen doen. Nou, de drummer is dood. Dat ja. scheelt weer wat volume dat natuurlijk. Ik. Ja. Keith Moon. Ja. Dat concertgebouw. Laten nou, we eens naar een speciaal plaatsje in dat gebouw gaan. Is er een, een hoek, een verdieping, een, een gat in de muur... een, een reling, wat dan ook, waar je extra sterke gevoelens bij hebt? Dat is een wel heel speciaal plekje in het concertgebouw. Dat vind ik toch onze artiestenfoyer. Dat is toch echt het kloppende hart van onze organisatie. Dat is ook een, een, een zee van gastvrijheid. Ongelooflijk geweldige uh, clubmedewerkers. Uh, ook daar met name. Die uh, ja, geweldige koks, uh, mensen die daar werken. Het is echt, muzici die daar komen voelen zich dan ook meteen thuis. Uh, worden ook goed verzorgd. En hetzelfde geldt ook voor de medewerkers, mm. uh, mijn mm. collega's. Het is echt een warm kloppend hart van een concertgebouw. Nou, lezen in het jubileumboek over het concertgebouw... Eh, iets wonderlijks, ik stond er tenminste van te kijken... dat eh, de klank in dat gebouw niet zo geweldig zou zijn. De klank heeft een zekere molligheid en weekheid... en een weergalm die niet altoos voordelig is, om een oud citaat aan te halen. En Janine Jansen, ja, violiste van hier tot Tokio... Je zegt ja, in dat concertgebouw zit toch altijd een soort film om je geluid heen. Had ik niet verwacht. Ik denk dat het eerste citaat dat je, uh, je uitspreekt. afkomstig is uit de, allereerste, uit de allereerste. recensie over de akoestiek van het gebouw. Die was toen nog niet helemaal optimaal. Het orgel was er toen nog niet. En de helling van de stoelen achter het podium was nog anders. Mm -hmm. En daardoor klonk het nog iets te galmend. En dat is later met die aanpassingen, orgel en die helling veranderen, uh, verbeterd. En Janine heeft gelijk. Dat het bijzondere van. en daarmee ook de magie van, van deze grote zaal. is dat er een zekere soort patina om, om de klank heen komt. Zij bedoelt dat positief, die film dat om het ik. geluid? Absoluut. Want, zeker. Ik, zo interpreteer Absoluut ik zeker. dat niet, ja. ja. Dus ik, ik heb Janine nog nooit negatief zich daarover horen uiten. En het, uh, het bijzondere is dat. Als je, twee, als je deze zaal exact na zou bouwen... krijg je toch een ander geluid. Ja, ja. Dat kan, ligt aan een oneindig aantal dingen. En het is, blijft een wonder dat het zo klinkt als het klinkt. Maar ja. er zit inderdaad een soort patina omheen... wat het wat warmer doet klinken... en tegelijkertijd hoor je alles. Hm. Ieder individueel instrument. Heel vaak uh, repeteert s morgens het ork uh, Concertgebouw Orkest... Hè, ja. daar, daar, daar in de zaal. Uh, heeft uh, contractueel de eerste keus voor de jaarplanning... Um, en er is een bijzondere relatie tussen dat gebouw en dat orkest... ook in de muzikale zin van het woord. Hè. Volgens Heitink gaan mensen die jaren in jaren uit in die zaal spelen en repeteren... anders met elkaar muziceren dan in een ander gebouw. Ja, dat denk ik wel. Uh, Heitink heeft ooit het gebouw, de zaal, het belangrijkste instrument van het orkest genoemd. Een orkest voegt zich denk ik ook naar de zaal. En het komt natuurlijk concertgebouworkest voorop, want die spelen het vaakst bij ons. En hebben natuurlijk al vanaf het, vanaf het eerste begin van het gebouw daar uh, gespeeld. Dat is bijna het begin. Het, orkest. het bestaat ja, ja, sinds ja. november en het gebouw sinds april 1888. En wat onze zaal, wat ik begrijp ook van de muziek, uh, bijzonder maakt... is dat er zit achter het podium niet meteen een muur dus Als je bijvoorbeeld naar de Gouden Zaal van de Muziekverhouding in Wenen kijkt dan is er meteen een muur en dat orgel achter het orkest... waardoor het geluid meteen terugkaatst. Ja. Dan kun je elkaar veel makkelijker horen. Terwijl bij ons hebben we die podiumplaatsen... dat geluid waait als het ware weg. Achter het orkest achter het weg. Ja. weg. En kunnen dus de muzici elkaar niet zo goed niet horen? Niet zo goed horen. En ze moeten dus ongelooflijk goed op de dirigent letten... om ervoor te zorgen dat ze spatgelijk spelen. Kruif, in een nadeel heeft ook een voordeel. Ja, en dat is hier dus het geval. Hè? Dat de homogeniteit van het orkest ja. wordt bevorderd, bevoordeeld... Bevorderd zou ik moeten zeggen... doordat er dus eigenlijk iets is wat... Wat ook een nadeel is. Wat niet zo lekker uh, is. Ja, wat voor de, voor de muzici het wat moeilijker maakt... om goed samen te spelen. Maar als ze de, de zaal goed kennen, daar gewend zijn... en ook met name ook echt op hun dirigent kunnen vertrouwen... die dirigent moet ook die zaal goed kennen... Ja, dan is het weer galoos. Ja. We gaan straks praten over programmering in die zaal... en sponsorbeleid met betrekking tot die zaal en zo. Maar ja. eerst weer een fragment. Het, het tweede fragment uh, dat jij associeert met vreugde. De tweede partita van Bach. is Marta Argerich, live-opname uh, gemaakt... tijdens het Fabier festival een paar jaar geleden. Het Capriccio uit de tweede partiet van Bach. En dit is voor mij zo'n mooi voorbeeld van ultieme speelvreugde. Het is eigenlijk zuivere jazz, maar dan mm. heel exact genoteerd door Bach. En er zit een walking bass in. Er zit een prachtige, verschillende melodielijnen in. Uh, fuga, het is compositorisch perfect. Maar qua spel er zit zo'n energie... Zo'n drive, zo'n vreugde straalt het, uit. Het, het Het swingt eigenlijk ja, gewoon de pan uit. Ja, ja. Ik vind het altijd grappig om jou te zien zitten in het uh, concertgebouw. Want we komen elkaar er wel eens tegen. Je bent er heel vaak, vat me op, je zit heel veel aan bij ja. concerten. Uh, je zit ook mee te doen, fysiek, valt mij, van, van mij op. Tik het tic ja. tic op je knie en, en, en, en op de stoelleuning en zo. Ja, voor mij is het echt de bread and butter is om uh, zoveel mogelijk mee te maken... en te voelen en te ervaren wat er in die zalen gebeurt. Wat ik ook vaak doe is uh, overdagst even kan weglopen uit kantoor... om even een repetitie bij ja. te wonen, om even te voelen... en de mensen ook te ontmoeten, om toch... Ja. Verbonden te het is eigenlijk wonderlijk dat, uh, dat het uh, niet uh, usance was dat iemand in jouw positie ook de programmering uh, in het concertgebouw uh, in zijn pakket had zitten. Dat heb jij in de ere hersteld. Hè? Het was zeker usance. Mijn voorganger Martijn had ook de programmering in zijn portefeuille. En toen, heeft, uh, toen hij wegging. Anneke Hoogstein het uh, ja. jarenlang gedaan, heeft ja. het ongelooflijk goed gedaan. Maar jij hebt dat dus hersteld. En uh, zij heeft toen besloten om na een aantal jaren van ongelooflijk hard verrekken... om, uh, om uh, daarmee op te houden. En toen hebben we met het programmeringsteam be besproken... van hoe zullen we het nu gaan inrichten. En toen hebben zij ook, ook aangegeven... God, zullen we de oude situatie weer in ere herstellen? Want ik heb natuurlijk nu al jaren ervaring, die ik daarvoor niet had... En uh, het werkt in de praktijk volgens mij prima. L laten we eens uh, is, is even meedenken. Uh, Wat is iets waar, waarvan je bijvoorbeeld hebt gezegd... ja, ik, als ik dan toch verantwoordelijk ben... wil ik dit eigenlijk wel heel graag weer inhalen. Dat zou ik om die en die reden plezierig vinden, goed vinden. Ik vind het moeilijk te zeggen. Ik, ik geloof niet dat we een enorme stijlbreuk uh, hebben... sinds ik uh, de eindverantwoordelijkheid voor die programmering heb. Mag ik een suggestie doen? Ja, het, uh, het valt sommige mensen op dat in je beginfase je heel veel gitaar wilde. <lacht> ja, de man die zelf gitaarles had. Volgens mij, had wat een toeval nou. Volgens hè? mij heeft dus nog nooit zo weinig gitaar geklonken als in het ja, begin. Tot jou, ergen is. Het viel mensen op dat je maar de hele tijd riep... ja, maar jongens, gitaar. Ik, ik kan me dat niet herinneren. Het is, uh, ik, we hebben maar uh, één, ik geloof het derde seizoen dat ik eens dat hebben, uh, Gitaar als een van de ja. uh, rode draden in de Robeco Zomerconcerten uh, opgenomen. Ja. Um, maar het is uh, niet een, een vast onderdeel in het programma. Dat komt ook omdat een van onze vaste huurders. die programmeert gitaarmuziek in de kleine zaal. En de programmering zoals wij dit in het concertgebouw doen. is wel belangrijk om dat erbij te vertellen. is complementair, dus aanvullend. Mm -hmm. Dus we hebben een aantal. wat we dan grote huurders noemen. dus denk aan het KCO, ja. de Matinee, Riaskov, de meeste pianisten. Ja. Nou, en dan ook deze organisatie die gitaarmuziek programmeert. Mevrouw Gitaar, zo luistert de naam. Dus. Dat doen zij, dan moeten wij dat dus niet ook gaan doen, want dan maken we het zo lastig. Nee, ja, ja, ja, ja. Um, er is bijvoorbeeld discussie geweest over de vraag of de broertjes Jussen... nou wel of niet het niveau hadden om te conserteren uh, in dat prachtige gebouw op het Museumplein. Hoe stond jij in die discussie? Ik weet niet of u überhaupt ooit die discussie heeft gespeeld. In de tijd dat ik uh, aantrad, waren ze eigenlijk al gevestigde namen. En speelden al regelmatig bij ons in het gebouw... En tot nu toe tot ieders grote vreugde. Ja, nou, er, er waren mensen in het concertgebouw die zeiden... ja, dat is toch eigenlijk gewoon een beetje een, ja, te populistisch. Dat zijn uh, leuke kereltjes, maar ja, hebben die nou wel helemaal het muzikale pijl... dat je hier zou moeten hebben? En jij denkt daar heel positief over. Bij. Ja, absoluut. Wat ik, uh, ik vind het behalve twee geweldige muzici... ook twee, uh, twee bijzondere uh, jonge mannen inmiddels... Met een ongelofelijke uitstraling. En ik denk dat zij een hele grote bijdrage leveren. ook aan het vitale Nederlandse muziekleven. Klopt het gerucht dat, dat, dat jij hen ook uh, in contact hebt gebracht met bepaalde uh, leraren? Nee, dat klopt niet. Dat bereikte me: dat, dat, dat je, dat je ja, een speciaal gevoel voor hen had. en ook wel meedacht af en toe over de manier waarop hun carrière zich ontwikkelde. Meedenken uh, zit wel een beetje in mijn aard. Maar ik geloof niet dat ik hen ooit uh, heb gewezen op een bepaalde leraar. Nee, dat geloof ik niet. Nee, maar, maar te, te, het te, kan wel... zijn dat dat misschien uh, mijn, dat, uh, een van mijn collega's is geweest, die, uh, die de oudste, uh, Lucas, attendeerde opmiddag een Pressler onder de gaan Maar dat nee. weet ik niet zeker. Nee. En hoe ver gaat soms je bemoeienis met muzici? Uh, uh, verder dan alleen maar zeggen, hier is de artiesten voor je, daar is het podium. Ga je gang? Ja, uh, als je elkaar jarenlang kent en veel met elkaar spreekt, of contact hebt over de mail of de telefoon. Dan verdiep je de relaties zich. Wat gebeurt er dan tussen zo'n directeur van een gebouw en die Nou ja, machine? ik denk dat die rol van muzikus, directeur, dat, dat dan niet zo uh, belangrijk is. Maar dat je vooral als mensen onder elkaar contact hebt. En je hebt een gezamenlijke passie. En dat is toch die muziek. Ieder vanuit zijn rol natuurlijk. En wat heel leuk is, is dat je dan toch met die muzici ook kunt sparren. Van, god, zullen we dit eens proberen, zullen we dat eens proberen... of een bijzondere combinatie eh, brengen. Doe eens een voorbeeld. Nou, een heel mooi voorbeeld is, uh, je noemde net al de naam John Elliot Gardner. Wat ik een gigant vind. Ja. En uh, ik ken al enige jaren uh, Christian Bezuidenhout. Een geweldige pianist. Zuid-Afrikaanse. Zuid-Afrikaanse ja. pianist. En uh, ik heb die twee met elkaar in contact gebracht... Uh, en gesuggereerd van, god, volgens mij zouden jullie eens een keer met, iets met elkaar moeten uh, gaan doen... En een paar weken geleden was het ook zo. Dan ja, gaan man. ze samen op met het KCO. Maar goed, dat had ook waarschijnlijk eh, zonder mij gebeurd. Die twee hallo elkaar denk ik ook nee, niet ja, mis kunnen nou ja, lopen. Goed, maar, maar goed, het is leuk als, als, ja. als, dat, als je een keer... Maar een tracks bijvoorbeeld, een, een, een serie in de kleine zaal... Ja. Is, is toch echt vintage Simon Reining. Ja. Wat is dat voor concept? Leg dat eens even aan, aan, aan de luisteraar. Uh, ik heb op een gegeven moment uh, aan een paar uh, jonge talentvolle collega's gevraagd... Is, is zelf met een idee te komen om hun eigen uh, vriendenkenniskring te interesseren... om naar het concertgebouw te komen. Wat zijn uh, de negatieve dingen om naar het concertgebouw te komen... en welke positieve dingen zouden er erin moeten zitten in de formule. Ja. Het is echt een nieuwe concertformule bedenken. En uh, nou, daar hebben ze heel uh, veel onderzoek naar gedaan. Ze hebben een panelgroepen georganiseerd. Ze zijn in hun vriendenkring eens gaan rondvragen. En op een gegeven moment hebben ze met elkaar uh, een, een, een, een, een, ja, een concert formule bedacht, die heel goed werkt. En daar hebben we natuurlijk wel met elkaar meerdere malen over gesproken. Maar het was toch, denk ik, een kwestie van ruimte en tijd... en middelen bieden om het gewoon eens een keer te doen. Ja, en dan krijg je de droom, de fantasie, de, plek, de ruimte geven om te Ja, om te experimenteren. Te ja. Die eerste avond hè, met poëzie van Ilja Leonard Pfeiffer... Ja. op muziek van... Ik ben vergeten. Romeo en Julia. Romeo en Julia, ja. ja. Dat was uh, Wilmar de Visser, die ja, de eerste Trackstate. Ja, track ja. ja en, en dat was een, een bijzondere combinatie. Stampvolle zaal. Ja. Lukt dat nou structureel? Krijg je op die manier jonge mensen uh, ja. uh, over de drempel van de tempel? Ja, iedere keer weer een totaal ander, jong publiek. En... Uh, ja, het werkt ongelooflijk goed. De sfeer is heel informeel, terwijl er wel heel goed geluisterd wordt. En er wordt ook hele serieuze muziek gemaakt. Ik weet nog wel dat bijvoorbeeld bij een van de tracksconcerten... die ze vers, gewoon verkleert de nacht speelde. Een schoenberg. Ja, violisten. Doodstil ja. geluisterd. Ja. En lukt het ook om, om uh, allochtone medemens uh, naar binnen te halen? Ik bedoel, uh, pak een beetje 50% van Amsterdam is gekleurd. Te weinig. Uh, dat, dat, dat, dat zie ik nog niet zo vredelijk. Nee, dat, dat klopt. Dat vind ik ook veel te weinig. Ik heb uh, toevallig twee weken geleden een hele inspirerende avond uh, met Artana. Dat is een, een, een netwerk van, uh, van ja, multicredere, multicredere, of mensen met een multiculturele achtergrond die in besturen actief zijn. En met hen sprak ik daar ook over van wat maakt nou dat jullie zo weinig naar ons toe komen? He, wat kunnen wij doen en wat nee. kunnen jullie doen? En ja, ik zie nog een onvoldoende afspiegeling maar van. Maar daar heb je dus nog geen sleutel voor gevonden om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet niet of er ook echt een sleutel is. Um, uh, het is denk ik ook voor een deel een kwestie van tijd. Maar het is ook natuurlijk een kwestie van cultuur. Als je niet met klassieke muziek bent opgegroeid... en pas op latere leeftijd, rond je twintigste, uh, je daarvoor openstaat is het niet zo'n grote kans dat dat ook echt gebeurt. Nee. Hetzelfde geldt voor, voor mijzelf. De kans dat ik met, uh, met uh, muziek uit Syrië of uit Mongolië of uit Suriname... komt ja, gaan dagen Mardorke. voorbij dat het niet gebeurt. Nee. Ja, dat, dus, dat is, dus het laat zich ook wel voor een deel verklaren. Maar ik hoop dat het een kwestie van tijd is... dat het publiek toch echt diverser gaat worden. Misschien af en toe een beetje zoiets als uh, dit doen. Uh, zo'n zo, ja, zo, zo, zo highbrow uh, kraandrijver. Huh? <tied> When you walk through a store, hold your head... Simon Reinick, directeur Concertgebouw. Ik zeg het nog maar even, het directeur Concertgebouw... neemt Lee Towers mee naar Kunsthof. Want? Je vroeg mij een stuk mee te nemen... dat refereert aan een verdrietige periode uit mijn leven. En ik heb één keer van heel nabij een hele verdrietige periode... Uh, mogen en ook moeten doormaken. Ik was voorzitter van mijn studentenvereniging. En in die periode, tijdens het lustrumjaar, eh, kwamen twee van onze medewerkers om het leven bij een verkeersongeluk. En dat op zichzelf al is, is, is verschrikkelijk dat dat gebeurde. En ik ben eigenlijk vanaf dat moment dat dat gebeurde, heb ik een week bij de, een van die twee families van die man ongeveer letterlijk gewoond. Om die hele begrafenis te organiseren en ja, ook de mensen waar dat kon te ondersteunen. En dan moet je zo'n begrafenis organiseren in een bomvolle domkerk. Mm -hmm. En toen kwamen we te spreken over: ja, welke muziek moet daar dan toch klinken? Ja, het was ook hilarisch. Ik heb ongelooflijk gelach ook ja. in die periode. Liefde, en, of uh, verdriet en, en, en, en uh, uh, vreugde liggen dan heel dicht bij elkaar. En ik zie mij nog met die mensen praten: welke muziek wil je dan uh, laten horen? En toen kwamen ze dus met Litouws. You yeah. never walk alone. Dus. Ik ga met die plaat naar de organist van de Domkerk. Ja. Ik zeg, God, kun jij hier een bewerking van maken om dit te spelen tijdens die dienst? En verdomd. En verdomd. Ja, prachtig. Prachtig. prachtig. Ja. Ja, ik kijk maar collega's. het ligt ook heel dicht tegen de, de, de vreugde aan. Want ik, ik, het was een ongelooflijk uh, bijzondere week. Ik ben ook heel hecht geraakt met uh, de familie. Mm. En uh, ja, een lach en een traanlach, en dat, zoals de platvoerse cliché wil, heel dicht bij elkaar. Ja, ik ken collega's die dan zeggen: mooi verhaal, jongen. <laughs> mooi verhaal. Ja. Goed, um, en daar zit hij dan, de directeur Simon Reining, uh, in dat concertgebouw. En al dertien jaar voordat hij daar aantrad, schijnt hij tegen Sanders, zijn voorganger, te hebben gezegd: uh, Kan ik hier directeur worden eigenlijk, en hoe zou je dat dan doen? Een enorm broodje-aapverhaal. Ik, ik weet niet hoe vaak ik het al heb geprobeerd te ontkrachten... maar het is een hardnekkig uh, citaat wat niet klopt. Ik heb in de fase van mijn afstuderen... een aantal gesprekken gevoerd met mensen uit verschillende sectoren. bedrijfsleven, okay. advocatuur, maar ook de cultuur. En toen kon ik ook een kort gesprek met uh, Martijn Sanders voeren... En toen vroeg ik hem, ik zeg, God, wat moet je meebrengen voor het geval je ah, een voor baan wil? En dat is zo geïnterpreteerd als een open sollicitatie? Als een enorme prefabs werd ik uh, vanaf dat moment weggezet. <lacht> en dat klopt niet. Ik, nee. uh, en hij heeft me toen geadviseerd, ga vooral niet uh, met stoelen lopen sjouw. Maar zorg eerst dat je het managementfactor... En uh, dat verkennende krijgen. gesprek dat door je vader zou zijn gevoerd met Martijn Sanders, ook een broodje aap? Uh, ik weet niet of zij met elkaar uh, over mij gesproken hebben... en over mijn carrière, dat weet ik niet. Dat, uh, misschien misschien dat ik, ik hier nog wat van jou leer. Ja, nee, dat je vader hier natuurlijk wel uh, ja, erg thuis was in de muziek en zo... daar toch een kleine knipoog zou hebben ge gegeven. Maar goed, je komt daar op een gegeven moment te zitten... Uh -huh. en dan moet je als man die niet echt deel, uit van die, uh, deel uitmaakt van die wereld... moet je je gezag vestigen. Hè? Ging dat gelijk goed? Ja, gezag vestigen. Je vestigt het niet. Hoe krijg je het. En het was ongelooflijk uh, goed hoe de commissaris... maar ook het directieteam wat er toen zat... die transitie heeft helpen vormgeven. Dat is, vind ik nog echt een voorbeeld van hoe het zou moeten. Namelijk? Volstrekte openheid over wat de situatie was. Geen verrassingen. En ik moet zeggen, de organisatie was voortreffelijk op orde. Geen lijken in de kast. En ook de wijze waarop Martijn, ook Erik Gerritsen... en ook Jan Dijters, directeur toen, en ook Anneke Hoogstein... vierkoppig directieteam, ook mij hebben ondersteund... en hun vertrouwen aan mij hebben gegeven, is echt geweldig. Er was al een klein, klein probleempje na een paar jaar. Een gigantische crisis. Ja, maar dat trof ons allemaal. Dus dat, uh... Maar uh, dat betekent dat, dat je... Uh, je bedoelt economische crisis? Ja, vol ja. aan ja. de bak moest financieel. Ja. Ja. Hoe, nou, hoe heb je dat in essentie gedaan? Het, uh, om maar weer jouw aangehaalde kruif uh, te citeren... het voordeel en nadeel is dat wij hebben bijna geen subsidie hebben. hebben nog geen 5% uit uh, subsidieinkomsten. Uh, dus dat betekent dat als er veranderingen in de economie... in de reële economie optreden rondom, dan merken we dat meteen. Want als je door bezuinigingen wordt getroffen door de overheid... en je subsidie wordt verminderd... dan kunnen er nog een aantal jaren overheen gaan voordat mm -hmm. je dat effect merkt. Ja. Bij ons merken we het meteen. Ja. Kaartverkoop kan onder druk staan maar zeker ook je sponsorinkomsten en ook je fondsenwervingkomsten. Dus toen we dat zagen gebeuren in 2008, toen zagen we de indicatoren in het oranje gaan... toen we meteen heel stevig ingegrepen door een miljoen uit de personeelskosten te snijden. Het was ongekend dat we dat in die ja. periode deden. Er was eigenlijk 25 jaar onafgebroken groei geweest in het Concertgebouw. En... Eh, ja, dan opeens moet je zulke maatregelen gaan treffen. Maar ik ben ongelooflijk blij dat we het wel hebben gedaan... want het heeft ons toch echt in en, staat gesteld. En hoe haal je mijn... nou uh, bij Deutsche Bank... Uh, wat is het, 2 miljoen? Ik, uh, we hebben afgesproken met elkaar geen bedrag nou ja. te noemen ga ik je ook nu niet doen. Nee, voor. maar goed, laat ik er dan even vanuit gaan dat de mensen die me dat vertellen... Seri een hebben, uh, serieus bedrag. Ja, uh, een beetje gelijk hebben. Hoe krijg je een, een, een buitenlandse bank zo gek, tussen aandachtstekens... om een Nederlands uh, concertgebouw uh, voor forse bedragen te steunen? Nou, een sponsor laat zich nooit uh, als een gek behandelen. Er moet ook wat voor een sponsor in zitten. Hè? Sponsoring en fondsenweving wordt vaak met elkaar verward. Fondsenwerving is iemand geeft jou wat omdat ze van je houden en hoeven er eigenlijk niets voor terug te hebben. Bij sponsoring is het wederkerig. Er zit ook vaak een giftelement in, maar ze willen er ook iets voor terug. In dit geval voor de Deutsche Bank was duidelijk dat toen zij het ABN Amro-stuk overnamen, zij in één klap de vierde zakenbank van Nederland zouden worden. En om zich dan toch in die Nederlandse markt te vestigen, is het toch belangrijk dat je ook op het gebied van sponsoring iets doet of CSR, ja. Corporate Social Responsibility. Ja. En zij hebben niet voor de combinatie gekozen. Voor de ene kant als corporate partner, onze sponsor... maar tegelijkertijd is vooral hun belangrijkste activiteit... om het educatie- en het participatiestuk dat wij doen mede te ondersteunen. Dus dat was echt strategie van ze niet gewoon even een bedragje overmaken. Dat zat een filosofie achter. Ja, we hebben ze wel natuurlijk geholpen om dit te bedenken... in de zin dat wij met dit <laughs> voorstel kwamen. We waren er heel snel bij... Ja, ja. En tot onze grote vreugde hebben ze voor ons gekozen. En ik moet zeggen dat het een meer dan voortreffelijke samenwerking is. En dat plan om mensen een aandeel te laten nemen in het concertgebouw... van een aantal duizend euro's. Je hebt niet helemaal je doelstelling gehaald, meen ik. Hoeveel wilde je binnenhalen? We hadden niet een echte doelstelling. We hebben duizend aandelen, jubileumaandelen, toen weer aangeboden. a... A12.500. Ah, ja, en hoeveel zijn er? En we zijn op 702 uitgekomen. Nou ja, dat is bijna okay. 9 miljoen. Het ja. is een bedrag waarvoor we ons geen zin voor hoeven te schamen. Wie bedenkt dit nou? Uiteindelijk is het volgens mij door mijn collega Jolien Schuurveld en een aantal notarissen bedacht. Die hebben met elkaar een regelmatig overleg. En op een gegeven moment kwam in dat overleg naar voren, zullen we niet weer eens een emissie doen? Want wij zijn een NV, er is geen ja. enkele andere culturele instelling in Nederland die de NV-structuur kent. En in 1882 is die NV toen opgericht en toen zijn die aandelen uitgegeven. En het was toen best moeizaam om dat helemaal volgestort te krijgen. Is net niet helemaal gelukt. Ja. En toen dachten we, god wat zou het toch een mooi idee zijn om in het jubileumjaar, als we 125 jaar oud zijn, om naar aanleiding van het jubileumjaar weer aandelen uit te gaan maar, we, we ja. hebben wij het de hele tijd over wij, dat ja. snap ik. Je hebt een team, maar jij bent uiteindelijk de directeur... en jij besluit, gaat het wel of niet gebeuren? Uh, je, je hebt er in ieder geval een essentiële stem in. Nou ja, ik ben een van de stemmen in het kapitel... maar dit is toch ook echt het, de verdienste uh, van velen. Uh, Jolien Schuurveld en mijn collega Gea Zanting... Maar is het louter toeval op? dat uh, zo'n ja. mooi bedrag van de Deutsche Bank... dit plan, uh, andere uh, dingen die financieel toch goed zijn gegaan... Uh, dat dat zaken zijn die zich voltrekken terwijl jij daar zit? Dat heeft niets met Simon Reining te maken? Als je een goed team hebt zoals wij dat hebben... dan uh, kunnen die dat heel goed zelf. Ik heb hier uh, in de beginperiode bijna geen, uh, geen aandacht aan... Uh, Als jij weggaat, gaat het even goed? Misschien zelfs wel beter. <laughs> nee, maar in ernst. Nee, jij bent meer gewoon een, een dompteur die het circus dat toch wel goed is uh, leidt. Je hebt absoluut een belangrijke rol in het, uh, in het geheel. Uh, maar als het goed is, en dat hoop ik, ik denk ook wel dat het zo is... heb je een team van collega's om je heen die zo goed zijn... dat ook zonder jou de winkel gewoon doordraait. En doe eens een fout. Ik bedoel, je zult niet de stelling hier verdedigen, denk ik... dat je 100% perfect beleid hebt gevoerd de afgelopen absoluut jaren. Absoluut niet. Wat, wat is iets wat je hebt geleerd van zo niet? Poeh, daar moet ik nog even op nadenken, over nadenken. Ik heb niet zo gauw een voorbeeld. Nou, denk er nog, nog wat rustiger over na dan. Dus ik vind het heel lastig om dat te zeggen. Ik heb niet zo gauw een voorbeeld paraat. Misschien dat ik verderop in de uitzending nog iets, te, iets, iets aan had gezegd. Dat had ik toch echt anders aan moeten pakken. Misschien dat ik soms wat te lang heb getreuzeld over bepaalde dingen. Dat ik achteraf gewoon had moeten zeggen. Jongens, we gaan het nu niet doen. Klaar. We houden ermee op. En wat denk je dan? Of bepaalde concertformule of, eh, of de ontwikkeling daarvan moeten doorzetten. Of we daarmee moeten stoppen. Of als het met een... Ja. Zou je misschien toch eens moeten overwegen om die oude traditie... van allerlei soorten dingen die in het concertgebouw gebeuren... inclusief bokswedstrijden van mijn part, in ere te herstellen? Omdat het gewoon deze tijd wel fucking moneymaking is. Um, de formule is eigenlijk nooit veranderd. Um, maar bokswedstrijden is toch wel een tijdje geleden. Wat wij eigenlijk sinds jaar en dag zijn blijven doen... is naast concerten ook wat we noemen commerciële verhuringen. En die hebben we tot op de dag van vandaag. Wat we nu wel doen, is dat we actiever de markt ingaan om die zalen te verhuren. Want op de momenten dat je geen concerten hebt... is het wel fijn als je een commerciële verhuring hebt ja. voor een bedrijfsfeest... of een besloten concert of een, of een presentatie van een nieuw product. Dat kan van alles zijn. Ja. Maar is het wat jou betreft uh, mogelijk dat, dat, dat er onder jouw directeurschap... een bokswedstrijd weer zou worden gehouden? Zoals mijn voorganger zo weergeloofsgeestig zei... nergens klinken de klappen zo mooi als in de grote ja, zaal van Martijn het concertgebouw. Van de zei dat, ja. Als het een keer van op aan zou komen. en het is niet een cage fight. waar echt de openbare orde mee. Eh, <laughs> Dan wordt, kan door wordt verstoord. het. Ja. Het is ja. niet zo dat ik heel snel mijn neus voor dingen ophaal. Nee, nee, nee. Want wat zei je ook alweer, We moeten naar 100.000 volgers op Facebook. en uh, ik zie Libellen als een geslaagd voorbeeld. Wat? Nou, wij zoeken in toenemende maters uh, partners. die ons kunnen helpen bepaalde doelgroepen te bereiken. Ja. He, en een libelle, maar dat kan ook een, een, een krant zijn... of een ander tijdschrift of een, een radiozender... kan ons helpen om, om die doelstellingen te bereiken. Mm. He, om in de media actief en succesvol te zijn... moet je wel tot dat soort allianties besluiten. Want in je eentje red je het echt niet in het drukke medialandschap. Dus partnering is ongelooflijk belangrijk. Mm -hmm. En dat doen we ook in huis met bijvoorbeeld onze uh, ja, vaste huurders. En met het Nederlands Filharmonisch Orkest bijvoorbeeld. Hebben we hebben echt een innig partnership op het gebied van educatie. En, en ook hebben we een nieuwe concertformule, Classics. Waarbij we zeg maar de populaire muzikale werken ten gehore brengen op een wat informelere manier. Heel mooi omlijst met een diner en ook uh, korte toelichtingen. Ja. Wat is nou een moment geweest de afgelopen jaren dat je daar zat als, als directeur dat je echt ten diepste roerde. Is er een avond geweest, een serie geweest, een situatie geweest... dat je gewoon dacht, ja, dit is waarom ik het doe? Heel vaak. Op de fiets hier naartoe zat ik te denken... bijvoorbeeld aan een concert, dat was geloof ik ergens in 2007. En, uh, dat was een beetje mijn beginperiode... en ik liep zo'n beetje op mijn laatste benen, rond de zomer. Ik was doodop, op. Kneterman, zo heb ik gezegd, totaal uitgewoond... <laughs> En toen... Grote kwam, filosofen worden hier gezien. Grote filosofen. Ja. En toen trad Maritza op, een Faro Ja. En de deuren gingen open. En vanaf dat moment was er zo'n energie in de zaal. Een onvergetelijk concert. Toen dacht ik, wat muziek met je kan doen. Ja. Maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld educatieprojecten. Wat mij iedere keer weer ten diepste roert... is als, je, als ik op een ochtend in die grote zaal kom... en er zijn gewoon... 12, 1300 kinderen aan het meedoen met die muziek. Of ze nou bodypercussie doen. of ze zingen een lied met elkaar. Dat is zo ontroerend. Die kinderen kennen alleen maar ongefilterd enthousiasme. Als ze het niet leuk vinden, dan is ja. er een pijnzooi in de zaal. Saai dat is, het is het nooit fantastisch. In dat concertgebouw. Um, we gaan even stilstaan bij 8 januari. Dan is er het eerste jubileumconcerten. Amsterdam gaat een belangrijk een feestelijk jaar tegemoet. De grachten bestaan 400 jaar. Artes 175 jaar. Rijksmuseum gaat weer open. 125 jaar dat prachtige gebouw van jou. Wat is dat voor, voor concert 8 januari? Dat is een concert wat geïnspireerd is op de programmering van het begin van het concertgebouw. de late jaren 80 en ik, onze werktitel was een beetje een potpourri-concert. Het is van allerlei delen bij elkaar gevoegd. Een pianoconcert van Mendelssohn en dan een paar aria's van Verdi van Wagner. En dan nog een ouverture ertussendoor. Dat waren hele wonderlijke programma's door Nederlandse muzikanten uitgevoerd. En ik dacht, God, het is wel heel leuk als we zo'n soort concert doen... met Nederlandse sterren, met het Nederlandse orkest. Dat wordt een hele bijzondere feestelijke avond. En daarbovenop hebben we ook nog gevraagd aan Geert Mak om ook de context te duiden van die periode. Hoe lag het Amsterdamse landschap er toen bij? Mm -hmm. En hoe zagen de programma's er, er toen Er komt een uit? lezing over. Kort, niet al te lang, maar rondom de muzikale stukken... zal hij een korte toelichting geven. En wie waren de sterren van toen? Nee, Leuk. En, en de sterren van nu, ja, dat mag toch wel even worden vermeld. Ja, onder andere Eva Maria Westbroek, hè, die komt zingen ja. 8 januari. En en dat is al een tijdje gaan Ja, ja. komt spelen. Ja, Superavond voor Een tijdje niet Komt gebeurt, allemaal. allemaal. Goed. Uh, ondertussen de tegel. Um, ik zou zeggen, ga vast uh, krabbelen. Dan meld ik ondertussen dat uh, na achter twee dingen te bluisteren is. Alexandra Terlouw van Hulst is daar de gast. Ja, de echtgenote van Jan Terlouw. En maart 2013 komt haar eerste boek uit. De Man van Tzinegolde. Een historische oorlogsroman over haar eigen familiegeschiedenis. Simon Reynik, wat komt er op die tegel te staan? Moet je eerlijk zeggen dat ik niet helemaal voorbereid was op deze vraag? Een fijn motto. Een fijn motto, maar... Een dringend advies. Het komt toch eigenlijk op neer. Een Begin recept. bij jezelf. Begin bij jezelf. Als je iets wil veranderen, ten gunste, begin toch bij jezelf. Iemand moet het doen. Mm -hmm. En wat, wat, wat heb jij dan aangevat van jezelf toen je daar het dat concert op. had kan alles zijn. In? Als je denkt, ik ga me inzetten voor dit concertgebouw... of ik wil uh, een, een verantwoorde wereldburger zijn... door uh, niet uh, twee uur lang onder de douche te staan... en de verwarming op 22 graden te zetten. Dat soort simpele dingen, die maken vaak essentieel verschil. En Gustav Leonard, dat is misschien eigenlijk wel nog een veel mooiere uitspraak voor op de tegel. Het verschil tussen goed en excellent is klein, maar essentieel. Mm -hmm, ja, dat is een man, uh, een dirigent met een statuur van misschien wel... hij ik denk toch, die categorie. Ja, groot, ja. groot, groot muzikus. Ja. Ja, net overleden. Ik, ik dank je hartelijk voor dit gesprek, Simon Reinke. Nu alweer voorbij. Dat hoor ik nou. Ik heb nog een hele minuut, Simon. Maar, me, me, me, me, meestal is het zo dat we dan... Uh, de Tune ondertussen al horen. Nou, hoe praten we hier vol? Aan jou. <laughs> Dan mag jij me nog vertellen: er was ook nog een stukje matthäus passion dat jij had willen laten ja. horen. In de, kort. in de categorie verdriet. Waarom had je dat gekozen? Ja, dat is toch het algemeen menselijke tekort, denk ik. Waar uiteindelijk toch Jezus Christus om het leven is gebracht. en men tot inzicht is gekomen. en misschien ook tot inkeer, want dit was volstrekt fout. En we laten het zo vaak weer gebeuren. Hmm vreselijke rampen in de wereld. Hmm. Algemeen, universeel, menselijk tekort. Begin bij jezelf als die uh, Begin bij tegelteksten. Merci. Dank meneer Reining. Dit was aflevering 2500 en... VWWPPPPPTU 64, jaar 2564. Maandag praten wij met Michael Schaap over zijn tv-documentaire, De Hokjesman. Ik wens u alvast een prettig weekend en tot dan. Radio 1, Kensstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Dit is Radio 1.